De uitstorting van de geest. Vorige keer hebben we nagedacht over het goede nieuws dat doorbreekt. En we hebben verschillende groepen bekeken. Zeloten, Essenen, Sadduceeën en farizeeën. En uh, doorbrekende goede nieuws is scheen blijkbaar niet een generaal met verzetstrijders te zijn. Het was ook geen mystieke ervaring met God of een uitredend vergeestelijkt koninkrijk... De farizeeën zaten er veel dichterbij, want het heeft met liefde tot God en je naaste te maken, maar de kennis daarover is nog niet voldoende. En daarom kwamen we tot deze conclusie: het doorbrekende goede nieuws is het werk van barmhartigheid. Zoeken wat verloren is, het zien van de armen, van geest, het herstellen van gebroken mensen, zoals tollenaren, het dienen van alle mensen. En een heel mooie illustratie daarbij, hebben vorige keer heb ik dat niet genoemd, maar daar moest ik aan denken van de week, is die rijke jongeling die bij Yeshua kwam en die zei, wat moet ik doen om het eeuwige evangelie te beërven? En dan zegt Yeshua iets, tricky, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Ja, hebben wij ervan gezegd. Ja, dan moet je bereid zijn om dat te doen. Hè? Maar als zijn boodschap is: als het een doorbrekend goed nieuws. We hebben vorige, week, vorige keer nagedacht over het geweld waarmee dat doorbreekt. Dus als deze rijke jongeling wordt uitgedaagd om met geweld door te breken. Dan moet hij niet alleen bereid zijn om zijn bezittingen te verkopen, moet hij het ook doen. Als gij vermaakt wil zijn, breek dan door in het goede nieuws. En voor iedereen geldt wat anders. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat u nu allemaal uw spullen moet verkopen, maar iedereen heeft zo zijn plaats en zijn roeping. En daarin kunnen wij doorbreken. Wij kunnen met geweld doorbreken, dat is de boodschap. Doen wij het ook. We gaan naar een volgende. Het getuigenis van de geest. Johannes en uh, Yeshua die hadden deze boodschap van het doorbrekende goede nieuws. En dan vinden we in handelingen 2 dat de geest wordt uitgestort op het Shavuot, het wekenfeest. Daarin zien we dus de komst van de Heilige Geest in kracht. We lezen een stukje uit Marcus. En dan gaan we nadenken over die kracht... Wat betekent het dat zijn geest in kracht gekomen is? En dan kijken we nog een stukje naar wat daar precies gebeurt in handelingen. Marcus 8. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had... ...zei hij tegen hen... ...laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, ...zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen... omwille van mij en om het evangelie... die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten... als hij heel de wereld wint... en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven... als losprijs voor zijn ziel? Een heftige boodschap vanmorgen. Want wie zich voor mij... en voor mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht. Voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen... wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. En dan komt er een, een tekst, er is een nieuw hoofdstuk, begint daar... maar die tekst hoort bij dezezelfde passage. En hij zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn... van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven... Voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Hé, hey, dat is een statement. En dan in deze plaats tussen de joden, de judeërs, die die verwachting zo sterk hadden. Hebben we hebben nagedacht over het verborgen goede nieuws uit de tijd van de Maccabeeën? Toen was er een koninkrijk dat verwacht werd. En het was er bijna. Heel veel elementen van het koninkrijk waren er. Het volk, het land, de grondwet, de godsdienst. Alleen de koning moest nog komen. En nog een deel van het volk, want dat was nog in ballingschap. Het koninkrijk was er bijna. En nu zegt Yeshua... Sommigen van jullie zullen niet sterven voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Waar gaat dit over? Nou, door, dit, door hier een nieuw hoofdstuk te beginnen. wordt al de suggestie gewekt. van dat hoort bij het verhaal dat hierna komt. En dan krijgt uh, Johannes, Jacobus en Petrus. Uh, die neem, worden meegenomen door Yeshua op een berg en dan komt daar de verheerlijking. En dan krijgen ze een visioen over het een en ander. Maar dat gaat weer weg en dan is het weer weg. Dus dan zeggen de uitleggers van dat heeft daarmee te maken. En daarom begint hier een nieuw hoofdstuk. Maar ik denk het niet. Ik denk dat we dit bij elkaar moeten lezen. Die teksten over zelfverlogening... Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verlogenen, en kruis opnemen en mij volgen, die hebben daar dus mee te maken. En daarin wordt het goede nieuws nog een keer onder woorden gebracht, wat Yeshua brengt. Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verlogenen, en kruis opnemen en mij volgen. Dat is die roep. Breek door met geweld in het uitzien naar de armen. Het zien van de armen van geest en al die dingen die we hier op een rij hebben gezet. Het herstellen van gebroken mensen. Breek erin door. Dat is de, de kracht van het koninkrijk. Maar dan is er in het evangelie nog een andere kracht die werkzaam is. Een hemelse kracht. En daar gaat dit over. Dus we hebben enerzijds de menselijke kracht waar je Jezus toe oproept. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dat God dan voor die rijke jongeling. En anderzijds die kracht die uit de hemel komt. En die vanuit God werkzaam is. Een goddelijke kracht, boven natuurlijke kracht. En dat is wat we natuurlijk in handelingen 2 zien gebeuren. Dat dat uitgestort wordt. En dat daar een menigte van mensen in die goddelijke kracht wandelt. En die twee hebben met elkaar te maken. Die horen bij elkaar. Daar waar een mens zijn krachten inzet, om het koninkrijk van God met geweld te forceren, zo gezegd. daar verbindt God zijn krachten aan. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat betekent die kracht nou? Het koninkrijk van God met kracht. Ik heb eens het woordje opgezocht wat daar in het Griek staat en dat is dynamisch. En ik wil met jullie alle teksten of een aantal teksten in Matthäus doorgaan waarin dat woordje kracht voortkomt. En daarin willen we gaan kijken wat dat nou betekent. Welke goede boodschap daar nou in schuilt in die bovennatuurlijke kracht. Matthäus 6 vers 13. Ik heb ze allemaal hier uitgeschreven of tenminste het belangrijke deel van de tekst wat we lezen en waar we een les uit willen trekken. Maar u mag het natuurlijk ook erbij opzoeken, dan kunt u het in de context zien. Matthäus 6, vers 13. Want van u is het koninkrijk en de kracht, dat is een deel van het Onze Vader. Dat is het slotgedeelte. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hier vinden we die twee woorden, koninkrijk en kracht, weer bij elkaar. Net als in Marcus 9, vers 1. Sommigen van jullie zullen nog in leven zijn als het koninkrijk in kracht gekomen is. Nou, als we willen zoeken naar waar die kracht vandaan komt, dan krijgen we hier een heel duidelijk antwoord. Want wie is u? Dat is Yahweh. Want van Yahweh is het koninkrijk. En de kracht. Dus die komt bij God vandaan. Er is geen twijfel over mogelijk. Het koninkrijk in kracht is bij Yahweh. Ik heb steeds bovenaan uh, gezet wat we uit die tekst leren, om dan naar de volgende tekst te gaan. En, uh, dus nu weten jullie nog niet wat we hieruit gaan leren, want het komt pas op de volgende slide. Matthäus 7. Daar wordt een, uh, dat is in het midden in de bergreden. Uh, waar Yeshua op een heuvel zit in Galilea. Op een eenvoudige plaats met een menigte mensen om zich heen en hij legt het koninkrijk uit... in de meest eenvoudige lessen die een kind kan begrijpen. Zalig de armen van geest, want van hem is het koninkrijk der hemelen. En iets verderop, laat het licht schijnen in de nacht. Laat het niet onder de korenmaat staan. En, oh ja, voor mocht het zo wezen, ik denk niet dat het hier zo is... Maar het kan wezen dat er ooit iemand opstaat en denkt van... Hè, hè, ...dat ik zou bedoelen dat de Torah afgeschaft zou zijn. Dat bedoel ik niet. Geen titel of jota is ervan afgeschaft. Alleen moet je van een rechtvaardigheid zijn... ...die zo strikt is dat de fariseeën er nog zwart bij zijn. Er zitten diepe lessen in die bergreden. En dan zijn we weer een stukje verder en dan gaat het over mensen... Ook weer mensen die opstaan en die uh, in Jezus' naam demonen hebben uitgedreven en in Jezus' naam veel krachten hebben gedaan. Heren, heren, zeggen zij bij het verschijnen van Jezus, u bent het die wij hebben verwacht. Maar dat komt niet helemaal goed met die mensen. Maar toch, en daar gaat het mij nu even om, hebben zij in Jezus' naam, veel krachten gedaan. En die krachten komen bij Java vandaan, hebben we net gezien. Hé. Hey. Die krachten, als die bij God vandaan komen, dan betekent dat... dat God dus zijn kracht beschikbaar stelt voor mensen... die uiteindelijk rebels blijken te zijn. Dat is best wel... Uh, ja, uh, er zit ook weer een boodschap in. Want dat betekent dat wij Gods kracht kunnen ervaren bij iemand die uiteindelijk niet deel zal hebben aan de opstanding. En dan ervaren we het kracht van het koninkrijk van God. Dat is apart. Gods kracht kan zich verbinden met rebellen... die uiteindelijk geen deel krijgen aan de opstanding. En rebellen, dat is, zoals Korach, dat is soms niet altijd goed te zien... wie in, wie in rebellie vervalt... Want uh, in eerste instantie kwam Korach ja, naar voren als een broeder van Mozes en, en goed overleg met Mozes. En er bleek rebellie in te zitten pas aan het eind. Dus het kan wezen dat er onder ons broeders en zusters zijn die iets van de kracht van het koninkrijk in zich hebben. Die er uiteindelijk geen deel aan zullen hebben. We zijn allemaal onderweg. In deze woestijn van het leven. En we hebben iets nodig naast die kracht. Om er deel aan te krijgen. Het gaat dus niet zozeer om die kracht op zich. Matthäus 11. Toen begon hij de steden waarin hij de meeste krachten had verricht te verwijten dat zij zich niet bekeerden. En daar krijgen we al een clou natuurlijk. Daar waar Gods kracht zichtbaar wordt, daar waar iets van zijn koninkrijk zichtbaar wordt in bovennatuurlijke hemelse kracht... ...moet er nog iets heel anders zijn voordat het compleet is. En dat is bekering. Dat spreekt natuurlijk zo voor zich, daar hoef ik niet zoveel meer over te zeggen. Kracht zonder bekering is dus niet het koninkrijk van God... Het is niet compleet. Het is niet... We kunnen er iets van proeven, we kunnen er iets van meenemen. We kunnen erin onderwezen worden. Maar het is niet compleet. En daarom is het goed om ook ons te bekeren. En bekeren betekent niet dat we een vijf stappenplan moeten volgen om Jezus te aanvaarden. Maar bekering betekent gewoon doen waarin we onderwezen zijn dat we zouden moeten doen. Matthäus 13. En daar is Yeshua in Nazareth gekomen en uh, hij is natuurlijk opgegroeid in Nazareth, ze kennen Yeshua wel. En uh, hij is gewoon een timmerman, een, een vakman die in het dorp uh, ja, uh, bekend staat vanwege zijn werk. En uh, op een gegeven moment is hij als rabbi gaan rondtrekken en dan gaat nogal een, een gerucht over hem de ronde. Nou, dat, dat moeten wij dan eens even gaan um, onderscheiden. Het is verwonderlijk hoe, hoe mensen die dichtbij ons staan de hoge roeping van het onderscheid graag op zich nemen. En uh, zij stellen zich deze vraag. En dat is op zich een hele goede vraag: Van waar heeft die Timman zijn wijsheid en de krachten die hij doet? Want hier ziet u alweer: het is niet alleen de kracht waar ze opkomen en wat ze willen onderscheiden, er is nog iets dat er onderscheiden moet worden. Als we die krachten zien, dan is er nog iets wat daar belangrijk bij is. En dat is die wijsheid. Krachten moeten dus gepaard gaan met wijsheid. Nou, aan het begin van wijsheid is de vreze des Heren. En dan komen we weer terug op die bekering. Kracht moet onderscheiden worden door wijsheid. En dan een klein stukje verder in het Matthäus Evangelie vinden we weer een tekst die ons verder helpt. Yeshua die spreekt nu. U dwaalt omdat u de schriften niet kent. Oei, dat is een pijnlijke opmerking. In een maatschappij, in een samenleving waar de schriften heel goed gekend werden. Waar er heel veel discussie over de schrift was. Waar wel verschillende meningen waren. Maar waar in elk geval dit bovenaan stond. Iedereen was met die schrift bezig. En u kent de schriften niet. Ach zeg, je was toch een timmerman? En ook niet de kracht van God. Wijsheid moet dus uit die schriften komen. En die moet overeenstemmen met die schriften. Wijsheid wordt geopenbaard in de schriften. En aan de hand van die schriften kan dus gemeten worden. Maar ja, dat deed iedereen dus in die omgeving, in die maatschappij. En um, er is dus iets meer nodig dan de schrift alleen. Er is een uitleg van die schrift nodig, ofzo. In deze tekst komen een aantal dingen samen. Matthäus 24. En dat gaat over wanneer Yeshua terugkomt. Want Marcus 9 vers 1, daar zegt Yeshua: Er zullen sommigen van jullie nog in leven zijn als het Koninkrijk van God gekomen is in kracht. Maar er komt een tijd, dan komt het Koninkrijk van God niet alleen in kracht, maar in compleetheid. En dan zijn die vijf dingen weer relevant. Volk, land, koning, grondwet en godsdienst. Het koninkrijk zal komen dat compleet is. En het koninkrijk dat gegeven is in handelingen 2, is in kracht. Maar dat ziet uit, na die dag, dat het koninkrijk in zijn compleetheid zal komen. En dan, zegt Yeshua, zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen... En dan zullen al de stammen van Israël rouw bedrijven. En ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En ik heb daar een kleine wijziging aangebracht in deze tekst. Er staat stammen van de aarde in de herziende staat vertaling. En in wel meer vertalingen. En daar heb ik de vrijheid genomen om daar Israël in te vullen. Omdat het de Bijbel over de stammen van Israël gaat. En niet uh, alleen de Judeërs, maar al de stammen van Israël. We hebben gezien dat er nog tien stammen in ballingschap zitten. Die ook samen gevoegd moeten worden om één Israël te zijn. Het is niet voor niks dat Yeshua twaalf discipelen kiest naar de twaalf stammen van Israël. Omdat zij een roeping in de wereld laten klinken die dat doel heeft, om de stammen Israëls bij elkaar te verzamelen. Op een dag zal een teken aan de hemel verschijnen, het teken van het Zoon des Mensen. En dat is natuurlijk een heel interessante tekst. Want wat is dat teken nu? Oh, een visioen, een, een, een, een ladder in de hemel. Of een, een, uh, ja, we kunnen daar van alles bij indenken en er wordt ook een hoop bij ingedacht. Een, een groot kruis in de hemel. Of, huh? Maar wat is dat teken nu? En misschien is het iets makkelijker te verklaren dan, dan een geestelijk visioen. Als ik aan een teken denk, dan ben ik altijd benieuwd wat zou daar nou over in de Torah staan, over een teken. Er staat ergens een heel bijzonder vers in de Torah waarover een teken gesproken wordt. En ik ga niet zeggen waar die staat, ik ga hem gewoon voorlezen. Dit zijn de geboden... ...de verordeningen en de bepalingen die Yahweh uw God geboden heeft u te leren... ...om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Nou, dat kan overal in de Torah staan, hè? Dat is nog niet zo maatgevend over waar dat nou zou staan. Opdat u Yahweh uw God vreest. Die vrezen van Yahweh is het beginsel van wijsheid. Dat hebben we dus nodig naast die kracht... Vrees hem door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan Israël en neem ze nauw nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden. Zoals Jahwe, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. En dan kennen we deze tekst, kennen we Shema Yisrael. De Heer onze God, Yahweh, is één. Daarom zult u Yahweh, uw God, liefhebben hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als teken op uw hand binden. Ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En op de poorten van je huizen en van uw steden. Het teken van de Zoon des Mensen. Zouden we hier iets zien? Nou, we hebben net al gezien, in de bergreden, zei Yeshua, er zal geen titel of jota van de Torah vergaan. Dus dat betekent dat hij de Torah onderwijst tot in al de kleinste finesses en letters. En als de Torah de onderwijst dat wij die Torah of de geboden die Yahweh geeft in zijn Torah als een teken aan ons moeten laten te zien in deze wereld... In ons leven, in ons gelovig zijn. In onze religie, zogezegd. Dan verschijnt er een teken in de hemel. Want weet u waar de hemel over gaat? In Genesis 1 worden de hemel en de aarde geschapen. En de aarde, dat is natuurlijk wat uh, tastbaar is. En de hemel is er ook, maar die kan je niet zien. Dus dat is ook geschapen, maar dat kan je niet zien. Het gaat over alles wat niet zichtbaar is. Nou, dat zijn onder andere ons, onze liefde voor God en God zelf. En wat wij denken over God. Dat is niet zichtbaar, dan kun je het wetenschappelijk ook niet verklaren. Maar hij is er wel. Het huis van God is als het ware in de hemel geschapen. Als het ware, maar je kunt het niet zien. Dus als wij in ons geloof aanvaarden dat Yeshua de Messias is en dat hij de Torah onderwijst, dat hij ook de maatgever is in dat Torah onderwijs, dan gebeurt er iets in de hemel. En wie is geroepen om het zichtbaar te maken? Dat zijn wij. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Als wij gaan wandelen met geweld die kracht van het Koninkrijk in praktijk gaan brengen, en Gods geest komt daarover om Zijn kracht eraan te verbinden, en er gaan wonderen en tekenen gebeuren. Dan kan het alleen maar met die schriften, de Torah dus, uitgelegd zoals Yeshua dat bedoelde. Zoals Yahweh dat bedoelde, zijn vader. Want Yeshua wandelde in de wegen van zijn vader. Dan zal het teken van de zoon dus mensen verschijnen. Dat zijn mensen die wandelen volgens die schriften, volgens die inzettingen, in navolging van Yeshua. Dus niet in navolging van een traditie, het zij christelijk, het zij joods. We kunnen eruit leren, want er zitten natuurlijk krachten in. Stukjes van, die, van het koninkrijk zitten er zeker in. De Torah is gegeven, dat zijn de woorden die gegeven zijn tot onderwijs om te doen. Dat zal je als een teken aan jezelf verbinden: het doen van de Torah. Wanneer mensen in navolging van Yeshua dat gaan doen, dan gebeurt er iets in de hemel. Het teken van de Zoon des mens. Als wij wandelen in zijn geboden, dan doen we dat niet in eigen kracht. Dan doen we dat in de kracht van de Messias die ons volging, om het te doen. Om te wandelen in de wegen van zijn vader. Tot de dood erop volgde. Dat gaat heel ver. En dan is het niet zo vreemd dat dat gevolgd wordt door rouw. Het is dus niet een licht teken waar we over nadenken. Het is niet iets van, oh yes, ik heb het teken, heb jij het ook al. <laughs> al de stammen van Israël zullen rouw bedrijven, als ze dat teken zien. Hé, hey. want als wij die Torah leren en eruit leven gaan de wijsheid eruit pikken en die wijsheid gaan gebruiken in ons dagelijks leven, om te zien wat er nou eigenlijk om ons heen gebeurt, dan worden we uiteindelijk ook daarheen geleid, waar Israël heen geleid werd in de woestijn. Zijn we hier dan heen gebracht om te sterven? Klonk de vraag. Totdat, dat heel anders naar voren kwam, totdat ze zeiden, Mozes, laat ons maar sterven in deze woestijn. Dan kunnen onze kinderen in het beloofde land komen. Want wij hebben nog zoveel sporen van het Egypte in ons. Zoveel menselijkheid. Als wij in de naaste omgeving voor God zouden verblijven, dan zouden we sterven. Maar het is goed. Laat ons maar sterven. Als dat de prijs is die u van ons vraagt. Als het teken van de zoon dus mensen verschijnt, zullen al de stammen van Israël rouw bedrijven. Want er zal ineens een besef gaan bestaan van dat wij ofwel te snel wilden, te impulsief waren, te overmoedig waren, ofwel achterloos waren. En niet hebben gedaan wat eigenlijk de roeping was. En wat was nu de roeping van Israël? Ik dus 19 vers 6 om een koninkrijk van priesters te zijn. Koninklijk priesterschap. En als Israël opnieuw geconfronteerd wordt... met het teken van de Zoon des Mensen... dan zullen ze opnieuw onderwezen worden... over dat koninklijke priesterschap... vanuit die Torah. En dan zullen zij... de Zoon des Mensen zien. Yeshua zoals hij werkelijk is. Die ook al helemaal volgens die Torah wandelde... en met geweld de kracht van het koninkrijk predikte... en ook deed. Kom samen en vier feest. En bedrijf vreugde met de Heer uw God. En dus als we het nu over rouw hebben... dan komt het een beetje op ons af. En als we het hebben over dat we hem moeten volgen... tot de dood erop volgt... dan komt het ook een beetje op ons af. Dat zijn heftige dingen. Want als deze boodschap op ons komt als een juk... Dan is het niet het juk van de Messias. Want Yeshua zei, ik ben gekomen om u een juk te geven dat u past en wat licht is. Matthäus 11. Dus al worden we dan geconfronteerd, als we dat teken zien, de Torah en het navolgen ervan, dan worden we geconfronteerd met een stukje onmacht. Want wij kunnen zijn Torah niet volbrengen. En dan wordt het zo heerlijk dat Yeshua is opgestaan om ook ons de mogelijkheid te geven in die opstandingskracht te leven. Als we dan door de dood heen gaan van de Messias, zullen wij ook leven met hem. En dat mogen we in praktijk brengen. Zij zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Wat zijn die wolken van de hemel? Als we eens kijken euh, snel naar de wolken dan, dan, dan komen er wel meer vragen bij kijken, denk ik. Want de eerste wolk die we ongeveer tegenkomen is die wolkkolom in de woestijn. Waar Israël achter de wolk aan moest. En dan zien we een wolk op de berg Sinii waarin Yahweh woont. En als we nu kijken naar het goede nieuws dan komen er ook wolken in uh, voor. Bijvoorbeeld als Yeshua naar de hemel gaat. Tien dagen voor het Javuot, Dan verdwijnt hij in een wolk. En verderop, in het goede nieuws, wordt gesproken over een wolk van getuigen. Hebreeën 11. En nog verderop, in openbaring, zal Yeshua komen op een witte wolk. Al die wolken hebben met elkaar te maken. En zoals in de hemel een plaats is waar, zeg maar, wat ik net gezegd heb, dingen zijn geschapen die niet zichtbaar zijn met onze ogen. Zo zijn die dingen wel, wel zichtbaar. Wolken in de hemel, die kunnen we zien. Dus dan is het natuurlijk interessant... wat die wolk betekent. En een wolk bedekt. Door een wolk wordt het zicht belemmerd op wat erachter is. Heel interessante vragen. Daar gaan we de volgende keer over nadenken. Het goede nieuws... uit hemelse wolken. In Matthäus 24... hebben we deze dingen uitgehaald. Het teken is de geest van de Torah, het volgen van de Torah, zoals Yeshua dat deed, als voordeed. Degenen die het teken dragen, zijn de uitverkorenen. Want wie is uitverkoren? In de Torah leren we dat de priesters worden uitverkoren, de levieten worden uitverkoren uit Israël. Waarom? Om een koninklijk priesterschap te leven in Israël en om dat te onderwijzen aan Israël. Maar in Nummerie zien we dat heel Israël in die priesterschap wil staan. En op zich is dat geen verkeerde wens. Want heel Israël had die roeping om in het koninklijke priesterschap te gaan staan. Maar dat is een hoge roeping. En daarom had God alleen de priesters uitverkoren om in zijn aanwezigheid te zijn. Hebben we ook in de parasha's veel over nagedacht in Nummerie. Uitverkiezing heeft dus te maken met bij hem zijn, bij hem wonen. En dat is een plaats, bereid je daar maar op voor. Want priesters in zijn aanwezigheid, die sterven nog wel eens. En dat betekent niet dat je voor eeuwig verloren bent. Maar dat betekent dat er iets menselijks naar voren kwam, wat niet past in Gods plan. En als je dan in zijn aanwezigheid bent dan kan God dat niet verdragen. Want dan zou zijn naam oneer aangedaan worden, zijn schepping oneer aangedaan worden. En daarom sterven ook Ananias en Sapphira. Dat is een boodschap die niet alleen uit het Torah klinkt, maar ook uit het goede nieuws. In zijn aanwezigheid zijn is geen lichte verantwoordelijkheid of taak of roeping. Uitverkoren zijn is dus niet een... Een gunst om, zeg maar, trots op te zijn, zogezegd. Of om mee te pronken. Dan gaan we naar de volgende tekst in Matthäus. En dan maakt Jeshua weer zo'n statement. Nu is Jeshua weggehaald vanuit de kring van zijn discipelen. En nu is hij eigenlijk in de kring van zijn vijanden terechtgekomen. Mensen die hem te dood willen brengen. Een heel andere scène dan we eigenlijk steeds zien, ook in de bergreden zien, bijvoorbeeld. En ze klagen hem aan. Ze hebben niks om aan te klagen, maar valse beschuldigingen zijn snel gevonden. En hij wordt uitgedaagd om zich te verdedigen. Maar wat valt er te verdedigen als een oordeel al geveld is? En dan maakt Yeshua deze statement. Dit is een heel apart gezegde wat hij tegen zijn vijanden eigenlijk zegt. Van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht. Dynamisch. En u zult hem zien komen op de wolken van de hemel. Van nu aan. Want het is dezelfde zin. Yeshua verenigt zich met Yahweh door aan zijn rechterhand te gaan zitten. Dat is wat we zien gebeuren als hij opgestaan is en opgerezen is naar de hemel. Dat zien we niet letterlijk. Want het, is, het gebeurt in de hemel. De, ges, de dingen die geschapen zijn die we niet zien. Maar zoals het, hij werd opgenomen in die wolk, die we wel weer konden zien. En van nu aan zult u hem zien komen op de wolken van de hemel. Nou, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Het goede nieuws uit hemelse wolken. En daar zit een... Uh, ja, als die teksten die ik net even noemde, dat, is, dat kan ik vast meegeven als huiswerk. Die wolken, dat is uh, interessant om eens... Uh, ...op te gaan zoeken, waar komen die wolken voor in de Bijbel en wat willen die ons nou zeggen? De wolk op de berg Sinai, of de wolk waarin Yeshua opgenomen wordt, de wolk van getuigen waar Hebreë over spreekt... ...en de wolk waarop Yeshua terugkeert in openbaring 14. Matthäus 25, en nu gaan we weer, is weer een tekst met kracht. Maar hier gaat het niet over hemelse kracht, hier gaat het weer over menselijke kracht... Want het koninkrijk is als een man die weggaat en talenten aan zijn knechten toevertrouwt. De een krijgt er vijf, de ander twee. Dit is een samenvatting van die teksten. Een derde is slechts één. Ieder naar zijn kracht en hij reist weg. Met een heel nuchtere verklaring van Yeshua, als de geest gekomen is in kracht, het koninkrijk in kracht is gekomen, dan is dat een tijdelijk iets en dan zal het weer terugtrekken. Waarom, dat legt hij hier niet zo goed uit. Maar ieder heeft wel iets gekregen om iets mee te doen. Naar zijn kracht. En hij reisde weg. God die zich terugtrekt... en zodat ieder nu verantwoordelijkheid zelf op zich kan nemen... om te doen waartoe hij geroepen is met de talenten die hem zijn toevertrouwd. Nu is het interessant om te kijken... Er wordt gesproken over verschillende krachten in, uh, in de evangelië. Goddelijke kracht die van boven komt, menselijke kracht zoals we net zagen, maar ook de kracht van Elia. Want van Johannes wordt gezegd dat er ze optreden in de kracht van Elia. En dat is ook een hele interessante om nog even te bekijken: wat is die kracht van Elia nu? Als je dat vergelijkt met de kracht van God, wat is het verschil daartussen? Want daarover lezen we in Lucas, Lucas 1, vers 17. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, dynamisch van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor Yahweh een toegerust volk gereed te maken. Hé, hey, een bijzondere tekst. Gaan we nog een keer lezen. Lucas 1, vers 17. En hij zal voor hem uitgaan, dat is Johannes voor Yeshua, in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor Yahweh een toegerust volk gereed te maken. Of moeten we hier lezen Yeshua? Weet ik niet. Want hij is de koning, de heren die het koninkrijk zal gaan vestigen. De koning. Bijzondere tekst. Maar wat is nu die kracht van Elia? Elia die zet zijn menselijke kracht in. En God verbindt er zijn kracht aan, de hemelse kracht. Dat zien we als Elia die komt eigenlijk uit het niets tevoorschijn. En er staat er ineens voor die troon van Agab, voor koning Agab. En die zegt... Het zal drie jaar niet regenen, want het gaat hier mis. En het gebeurt ook, wat hij zegt. Zo, zo komt Elia eigenlijk naar voren in de Bijbel. En hij staat daar voor het volk en hij treedt regelmatig op in de publieke ruimte. En er is een keer zelfs dat hij op de berg Karmel optreedt. En heel Israël is verzameld en iedereen staat te op zijn benen. Wat die man doet, dat durft niemand. Hij daagt God uit. Heel spannende situatie. En als dat achter de rug is, dan zien we ook een beetje dat het eigenlijk een beetje te veel is voor een mens om zoveel spanning te dragen, om zoveel kracht te dragen. En hij vertrekt naar de woestijn en hij zegt, laat mij nu maar sterven. Want het is te veel geweest. Wat we ook bij Mozes zagen in 3: Dat het moment kwam, want het is te veel. Het volk klaagt alweer. Ik kan het niet. En hij komt op het punt van laat me nu maar sterven, laat me maar heen gaan. Het is een punt dat wij in onze roeping kunnen wandelen als mens, dat getuigen Mozes en Elia, dat wij de kracht inzetten van het koninkrijk. En dat God er zijn kracht aan verbindt. Maar verder kan het niet. Er is een, een, een grens. En die grens die hebben Elia en Mozes ervaren. In hun leven. En dat is zijn individuen. En Yeshua zegt dat het vanaf Johannes anders zal gaan. Johannes, die nog optreedt in de kracht van Elia. Maar vanaf dan zal het anders gaan. En zal het koninkrijk doorbreken met geweld. We hebben daar vorige keer iets naar gekeken. En nu hebben we het weer over die kracht, die hemelse kracht. Van God, die zich met de mensen verbindt. In handelingen gebeurt dat, de uitstorting van de geest. Laten we daar een stukje van lezen. Handelingen 2. En toen de dag van Shavuot geteld werd, waren zij alle eensgezind bij één. Er staat natuurlijk het Pinkse Feest dat vervuld werd. Maar als je telt van 1 tot 50, dan is 50, dan ben je bij de vervulling van het tellen. Dus toen de dag van Shavuot geteld werd, waren ze alle eensgezind bij één. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid.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 Die drie dingen komen daar naar voren. En wie overkomt dat? Dat zijn de twaalf discipelen van Yeshua die nu geroepen zijn om uitgezonden te worden. En die zijn tot 120 geworden. Twaalf 12 en 120, een, 10, een vertienvoudiging. Ik heb dat hier even genoemd. Twaalf, 12, 120 en dan komt er vuur. Vuur uit de hemel, door een windvlaag. En vuur. En een tienvoud wil ook iets zeggen over een. Uh, een volle maat. 7 keer 10 is 70. is een volle maat. Van 7. 12 keer 10 is 120. is een volle maat. van 12. Dus hier wordt niet alleen gesproken over de roeping van Israël. door de twaalf discipelen. maar over een volle maat. van die twaalf van Israël. Als Israël eenmaal door die twaalf bij elkaar geroepen zal zijn... ...zullen er 120 zijn, bij wijze van spreken. Een volle maat van Israël. En op hen zal de geest nogmaals gegeven worden. Zoals in Handelingen 2. En dat vuur, nou dat doet mij altijd denken aan het brandende braambos ...wat aan Mozes geopenbaard wordt. En als Mozes dat brandende doornbosje ziet... Dan krijgt hij de boodschap van, zie, nu is naar jezelf en wordt gespiegeld. Jij zult gaan wandelen in het vuur en niet verteren. Dat is de boodschap die Mozes daar krijgt. Jij zult in de aanwezigheid van God zijn, die zich laat zien als vuur in de Torah. En je zult niet verteren. Wat hier gebeurt in handelingen is een nieuwe profetische beweging. Een collectief van 120 mensen die wandelen in die geest. Tot en met Johannes was het steeds aan één persoon verbonden. waaraan aan de geest, de hemelse kracht zich eigenlijk verbond. En nu wordt er een collectief zichtbaar die wandelen in dat vuur. Van hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. De volheid des geestes, ja. Wat hier gebeurt is een, een eerste open, een openbaring van het koninkrijk in kracht. Dat we in uh, Marcus 9 vers 1 hebben gelezen. En een collectief wandelt daarin. Als we dat kijken nog een keer, die drie gegevens, 1220 vuur. Dan vinden we dat nog een keer terug in de Torah. Dat is ook interessant om erbij te halen. Waar we nu heen gaan is nummer 6. In nummer 6 zijn er de leiders van Israël die een, een gift verzamelen, een gave verzamelen om aan God te geven en aan zijn huis. Wat verzamelen zij? Zij verzamelen 120 shikkels goud en maken daar 12 gouden schalen van. En daarin, wat, wat ligt er in die gouden schalen? De Torah zegt dat er reukwerk in zit. Dus 12 gouden schalen van 120 shikkels goud, waarin het reukwerk zit. En waar wordt het reukwerk aan prijs gegeven? Aan het vuur, op het reukwerkaltaar. En als het reukwerk gebrand wordt in de, in de tempel, dan is dat de zesde stap. We hebben in, de, in de parasha hebben we nagedacht over zeven stappen die naar het heiligdom, het he, allerheiligste leiden. En de zesde daarvan is het branden van het reukwerk, op het reukwerkaltaar. Daar moet je niet over na gaan denken als je niet weet wat die eerste vijf stappen zijn natuurlijk. Want anders dan, uh, kan het wel eens overmoedig worden. Maar eenmaal zal er een Israël zijn dat met gouden schalen haar reukwerk zal brengen binnen in het heilige op dat reukwerkaltaar. En het zal het aanbieden aan het vuur en het zal leven. En dat is de stap... Die nodig is om het voorhangsel te openen. Op Grote Verzoendag, als de hoge priester de roeping had om naar het Allerheiligste te gaan, had hij dat reukwerk bij zich in een gouden pollepel. Nummer, nummer die 7 en 8. Op Grote Verzoendag, waarin het reukwerk zit en hij laat dat op het reukwerkaltaar storten, zodat, het, zodat er een rookwolk van afkomt. En die rookwolk die bedekt het voorhangsel, en in die rookwolk gaat de deur open met het voorrang open. En dan kan de hoge priester binnenkomen. Binnentreden. Dat is de allerheiligste plaats. Voor een mens om te zijn. Waar eigenlijk. Geen mens kan zijn. Omdat elk mens zal sterven. Maar die binnenkomst. Dat heeft God voor ogen. Dat is het doel van God met de mens. Dat is het doel van God met zijn uitverkorenen. En dat is wat hier gebeurt. 120 man, mensen. Die in die kracht, in die hemelse kracht binnen kunnen treden? Bij vader Yahweh. En ze kunnen in het vuur verblijven. En verteren niet. Een zeer heilige plaats. En dan een collectief. Dat luidt een nieuwe profetische beweging in. We hebben gezien hoe er verschillende profetische bewegingen zijn in de geschiedenis. Dat begon tussen Mozes en Jona. Waar profeten een vooraanstaande rol in Israël hadden en een goede boodschap die de vrijheid van Israël op het oog had waardoor, ook, uh, ja, waardoor zij graag geziene gasten waren aan de koninklijke hoven dat waren de positieve profeten zogezegd en toen kregen we de meer negatief gekleurde profeten die de boosheid en teleurstelling voor God in Israël vertolkten. die huilden om het lot van het volk dat begint bij Amos en eindigt zo ongeveer bij Jeremia. En daarna zagen we weer een nieuwe beweging van profeten ontstaan, de apocalyptische profeten. Ezekiel, tweede deel van Jezaja, uh, Daniel, Zachariah, tot en met Johannes. Dat is een derde stroming. En nu zien we een vierde stroming. En dat is een collectief van 120 dat gedoopt wordt in de geest van God... Dat wandelt in een uitstorting van de geest van God. De kracht van Yahweh. En dat hebben we eerder gezien in nummer 11. Dat is iets verder in nummerie. Waar Yahweh een deel van Mozes neemt. De, de geest die op Mozes is. En hij legt dat op 70 uit Israël. 70 mannen uit Israël. Dan zien we ook dat een collectief... In de geest gedoopt wordt zo gezegd. Dus het is niet iets nieuws wat hier gebeurt, in zekere opzicht. Alleen het is hier in de Torah wordt het geprofiteerd. En in handelingen zien we daar een eerste vervulling van. Nog niet een voltallige vervulling. Want het is Gods Koninkrijk die in kracht geopenbaard wordt. De kracht ervan. De geest is zichtbaar. Maar het koninkrijk is nog niet vervuld, want die vijf dingen die zijn nog niet compleet. Yeshua is in de hemel opgenomen, hij is hier niet fysiek aanwezig en die tien stammen zijn er ook nog niet. Dus eenmaal zal het koninkrijk wel vervuld zijn als Yeshua terugkomt en de twee delen van Israël zichtbaar zullen zijn, door God aangewezen zullen worden en één zullen worden. En als we nu naar het profeten willen zoeken, geloof ik ook dat we naar een collectief moeten zoeken. Een collectief die wandelt in de kracht, in het geweld van het koninkrijk, waar we het vorige keer over nagedacht hebben. Die de barmhartigheid kent. En zo doorgrond zo dat ze er alleen maar mee bezig is met de barmhartigheid van een ander, omdat ze zelf bereid is om het leven te geven, zoals Yeshua. En als dat collectief er is, die een eigen kracht eigenlijk... Zijn talenten inzet. Zal God daar zijn kracht dan niet aan verbinden? De hemelse kracht. Als Yeshua komt zal die geopenbare kracht opnieuw opstaan. En hemel en aarde in bezit nemen. Dit is een samenvatting van de afgelopen drie preken en van vanmorgen. Yeshua leerde ons het koninkrijk te leven door zich met geweld in te zetten voor de armen tot de dood toe. En de geest leert ons om een gemeenschap van koninklijke priesters te zijn. We mogen ons laten opleiden in die Torah, in wijsheid, in die geschriften. Dat is belangrijk, want die is belangrijker dan die kracht zelf. Want anders dan kunnen we die kracht ook niet eens onderscheiden. Want het kan wel zo zijn dat iemand die die kracht draagt, uiteindelijk er helemaal niet bij is. De geest leert ons om een gemeenschap van koninklijke priesters te zijn... die in de aanwezigheid van even verblijven kan. Die gouden schalen draagt met reukwerk daarin. Maar daar gaat het Nieuwe Testament over, of het uh, Goede Nieuws. Handelingen gaat daarover. Het gevaar is nu dat we iets gaan vergeten. Want dit, is natuurlijk, dit gaat over hemelse zaken. Zaken die we niet zo goed zien met onze fysieke ogen. En daarom hebben we zo nodig dat we die voorgaande boodschap ook weer daarbij horen. De Maccabeeën laten ons het koninkrijk weer verwachten, het aardse koninkrijk, hier op aarde, omdat God deze aarde niet voor niets heeft geschapen. Maar met de bedoeling om een volk uit te kiezen en een land uit te kiezen, om daar zijn regering te vestigen. En dat zal hij gaan doen. En de schriftgeleerde die ons de schrift leert te leren, tot herstel van de gemeenschap. Want dat hebben we nodig. Om te onderscheiden waar het op aankomt. De geest leert ons om een gemeenschap van koninklijke priesters te zijn. Nou, dat is een mooie om mee naar huis te gaan. Amen.